Rievenricht met het NOS-journaal. Twee controleurs van de voedsel- en warenautoriteit mishandeld. De controleurs waren in het café bezig met het uitschrijven van een boete omdat er werd gerookt. Drie mannen in de kroeg waren het daar niet mee eens en sloegen de controleurs de deur uit. Buiten het café werden ze nog een paar keer geschopt. De Nijmegense politie heeft twee verdachten aangehouden. De derde is nog zoek.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 Een nieuwe bankencrisis kan ervoor zorgen dat de Nederlandse staatsschuld met 20% oploopt naar 86% van het bruto binnenlands product. Dat schrijft minister De Jager in een brief over de Griekse schuldencrisis aan de Tweede Kamer. Een bankencrisis is een van de scenario's. De Jager gaf in de brief geen toelichting over de kosten van steun aan Griekenland of een Grieks faillissement. Berekeningen daarover zijn zo onzeker dat de Kamer die informatie alleen vertrouwelijk kan krijgen.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 Het weer, vooral in het westen buien met kans op onweer in het uiterste zuidoosten tot de avond droog. Maxima tussen 16 graden op de Wadden en 19 in Limburg. Mooi gewisselvallig met regen en onweersbuien, voor dan hooguit een graad op 17. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Breda-Gorkum 3 kilometer tussen Hank en Berkendam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, zee, Zandvoort de zom. zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Je kan als partijen en waar die schepje op verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij slimmer is. En dan roept zij uit dat kind de zee is hier zo vries. Ze plasten tilt bij brede sfeer haar ga je Maar potsel roept zijn geel. De zee zit in mijn ogen gaan de zand. Hartelijk welkom, uh, lieve luisteraars in binnen- en buitenland. Dit is uh, live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Het programma ZFM Oud Zondvoort. En uh, ja, het is buiten een beetje regenachtig. Dat is jammer. Maar dat zijn we wel gewend in de afgelopen weken. Maanden, mag ik wel zeggen. Regen, regen, regen. Uh, live vanuit uh, onze studio heb ik gezegd. En we gaan praten vandaag over theatermonopol. En de oudere Zondvoerters zullen zich dat zeker herinneren. Toneeluitvoeringen, de film natuurlijk naar rode Rogers kijken. Een heleboel activiteiten die daar hebben plaatsgevonden in Monopol. En een man die er alles van af weet, dat is Ronald Rietberg. Dat was de onderhuurder in de laatste periode van Monopol. Dat afbrandde op 28 mei 1979. Maar wat een geschiedenis heeft Monopol. Hartelijk welkom, Ronald. Kort. Wat fijn dat jij er weer bent, de techniek verzorgd en de plaatjes hebt uitgezocht. Ja, dankjewel uh, Pieter. Het is altijd een, uh, een hoop werk om te doen, maar het is altijd erg leuk om te doen. En het wordt zeer gewaardeerd. Ja. We gaan uh, terug naar de geschiedenis van Monopol. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb gezocht, gezocht, gezocht in oude archieven. En ik kom op een jaartal 1916 dat de meneer Degen wordt benoemd tot exploitant van Monopol. Dat gebouw moet veel ouder zijn, Ronald. Ja, dat gebouw dat is uh, eigenlijk neergezet uh, door de familie IJzenbach. Die hebben de spoorlijn van Harem uh, naar Zandvoort uh, hebben die gebouwd. En uh, toen hebben ze tegelijkertijd hebben ze eigenlijk dit gebouw, uh, het later Monopol heette, neergezet. Vandaar de IJzenbachstraat hebben we. Ja, natuurlijk. vandaar de IJzenbachstraat inderdaad. Duidelijk. Nou, dan gaan we eventjes door de, de geschiedenis heen, de oude geschiedenis heen. Um, ik heb meneer Degen gezegd, exploitant in 1916. In 1920 komt er een nieuwe exploitant, een meneer Donker. Het zal allemaal wel. En dan wordt monopol verbouwd in 1922. En op 21 juni is de heropening door een meneer Fuchs. Dat was een groot gebouw, heb ik begrepen. Ja, dat was een, uh, er staat uh, inderdaad 700 bezoekers, maar eigenlijk konden er, er veel meer veel mensen meer mee in. En uh, in die periode van meneer Voek speelde ook elk weekend de uh, uh, Maracoco Band en een toneelvereniging Phoenix speelde uh, in 1922. Nou enzovoort enzovoort. Ja, is leuk hè? Ja. Een jaar later uh, kregen we een nieuwe exploitant van monopol. Ja, dat is uh, bij iedereen natuurlijk bekend in Nederland. Uh, dat is uh, de oude heer pomper. En, en, uh, dus Die was, dat was de man van Ries. Ja, dat was de man uh, van Ries natuurlijk. En, uh, ja, en uh, ook in zijn tijd was hij natuurlijk heel ondernemend. Want uh, hij richtte zelfs een eigen, eigen, eigen jazzband op. En dat werd dus de monopol Jazz Orkest, werd dat genoemd. Wat leuk. Ja. En Zandvoort ging er naartoe. Dansen en plezier maken, drinken, gezelligheid. Ja, je had geen televisie. Eh, op een gegeven moment. we gaan er in een sneltrein doorheen. Op een gegeven moment wordt het een beetje omgebouwd van bioscoop, theaterzaal. naar andere activiteiten. Eh, een een, een dansing heb ik begrepen, en er werd cabaret uitgevoerd. Ja, het is uh, op een gegeven moment, uh, werd niet alleen de Bioscoop, de Monopol was eigenlijk een naam, maar later werd het veranderd in Hollandia Bioscoop. Zo. En uh, ja, dat werd dan even goed, het is een, een, een, een theater met de nieuwe eigenaren en dat werd de, de familie Koper, de gebroeders Koper. Maar even voor die tijd dat het dancing cabaret was, hm. ik heb begrepen dat er allemaal beroemdheden hebben opgetreden hier in Monopol. Uh, ja, Louis, Louis Davis is hier geweest Ja, de Ramblers en veel anderen geweest Tante Leen heeft er gezongen Ja, inderdaad, van het uh, liedje in het begin ja. En uh, Sylvia Poots Is natuurlijk ook een hele bekende, bekende Zanger en uiteraard Onze eigen Toon Was natuurlijk Uit Zandvoort, Wim ja. Zonneveld Johan Kaart, Lou Bendy Eigenlijk zijn ze, al die toppers van die tijd Zijn eigenlijk allemaal uh, wel in Zandvoort geweest En een negatieve topper was Meneer Mussert in 1935 ja, dat is... Uh, uh, ja, Die dat kwam nu eigenlijk... spreken. Ja, dat... Voor 600 bezoekers. hier schaamt je rot. Maar ja. 600 bezoekers in monopol om meneer Musget aan te horen. En ik heb begrepen dat er ook uh, toen al een beetje naakt werd gedanst. In 1935 kwam Madame Williams met haar Dancing Girls. En dat was bijna naakt. En de krant sprak er schande van. Ik ben er niet bij geweest. Jammer ik, dat ik het ik geweest het heb. Ja, precies. Maar dat gebeurde in die tijd. Ja, goed, we gaan uh, van de Hollandia bioscoop gaan we weer terug naar Monopol. En dat gebeurde in 1938. Toen kwam de nieuwe eigenaar de gebroeders koop. Kopen, ja. ja inderdaad. Um, uh, bijzonder, want het gebouw werd weer veranderd. Monopol. Ja, er moest natuurlijk uh, Gigavel uh, vertimmerd en verbouwd worden. En eigenlijk waren de geboeders Koper uh, heel vooruitstrevend. Want zij bouwden als eerste een sprinklerinstallatie in het pand. En dat hadden ze op een manier gedaan. Hadden ze onder het, uh, onder het dak en boven het plafond een soort watergordijn gemaakt. Dat als er brand zou zijn, dat dus in één keer het hele zwembad naar beneden kwam en de brand geblust zou kunnen worden. Dat heeft dus niet schoongemaakt hoppen toen, monopool, afbranden nee, toen was het zwemmaat er, er al niet meer nee, precies <laughs> um, dat is in 1938 en van 1938 tot laten we zeggen 1960 wat kan je over die tijd zeggen? Ja, uiteindelijk. Onze tijd, hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, op een gegeven moment uh, hadden de heer uh, Koper uh, ja die hadden het wel gezien. En uh, die dachten van, nou, uh, die bioscoop is dus, einde verhaal. We gaan het verpachten. Nou, ja. toen hebben ze het verpacht aan uh, G. Kempers. En G. Kempers was een uh, bekende Amsterdamse, Amsterdamse nachtclub-eigenaar. Die had onder andere de Blue Note in, uh, in Amsterdam. En uh, die dacht van, nou, weet je wat? Ik maakte gewoon echt een, een soort nachtzaak, avondzaak van... En uh, dat heeft hij ook gedaan en dat noemde hij op een gegeven moment de Beat Note. Dat was eigenlijk de eerste, ja, elk weekend traden daar, daar veel artiesten op. En, uh... Maar ik onderbreek je even. Ja. Mijn tijd, uh, dat was een, een tien jaar daarvoor. Wij stonden uh, zondagmiddag om half drie met twee kwartjes in de hand, ja. of één kwartje, naar rode Roggers. Ja, dat de eigenlijk. cowboys tegen de Indianen. Ja, inderdaad. En dan kon je nog kiezen of in de zaal of uh, links of rechts van het pand uh, op het balkon. En die zaal die zat vol. Ja, die zat altijd vol. Ja, absoluut. Dat, uh... En, en wat, wat ik heb gelezen, dat is ze hadden een rubber doek waarop werd geprojecteerd met allemaal gaatjes erin. Dat was uniek in Nederland, want dan kon het geluid door die gaatjes heen de zaal inkomen. Nou, in die tijd dat <laughs> ja. ze zo nadenken erover. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar de bioscoop was in uh, op zondagmiddag. Ja, absoluut. Zeker. En dan s'avonds werd het veranderd naar de nachtclub nou nee, dat was nee, nee, dat, was, dat was eigenlijk veel later natuurlijk want uh, toen de, de bioscooptijd voorbij was en het werd verpacht aan G. Kempers die heeft uiteindelijk alle stoelen en de dingen eruit gehaald hij heeft wel, gelukkig had hij alle filmapparatuur en camera's en dingen laten staan en die hebben natuurlijk eigenlijk tot aan de, de brand daartoe, hebben die altijd een eeuwig in het pand gestaan dat was wel heel apart uh, wat deed Kempers nog meer? wat, wat in die nachtclub, uh, wie kwamen daar allemaal op te reden? Ja, uh, nou G. ging het zelf eigenlijk niet, uh, niet exporteren. Hij uh, heeft dat één uh, of twee seizoenen heeft hij dat gedaan met onder de naam de, de beatnote. Ja. En uh, toen heeft hij het later verpacht aan uh, uh, Lou van Burg. Onze Duitse... Uh... Ja, kwartje per seconde meneer. Jongen, jongen, jongen en, uh, dat, uh, dat, uh, dat werd, ja, het eerste seizoen werd dat wel, uh, wel een succes Want iedereen kende die man natuurlijk van het programma ja. en, uh, Maar die had het eigenlijk, uh, na vier jaar had hij het eigenlijk wel weer gezien En uh, nou, toen kwamen we eigenlijk natuurlijk, uh, zat G natuurlijk met het huurcontract uh, En die dacht van ja, we moeten er nou weer mee Nou, en toen op een gegeven Voordat we dat gaan horen, ja. gaan we even naar de muziek luisteren Oké, okay. tot <laughs> zo Dat, uh, wij hoorden uh, Henry Mancini met het uh, Pink Panther thema En uh, ja, we net even aan, uh, aan de muziek God, uh, he? gevraagd, van, hebben jullie ooit deze film gehad in de, in de bioscoop? Nou, deze film dan niet, maar... Uh... Maar het klinkt lekker en bekend. Ja, want uh, het lijkt ook een beetje op de orkesten die er dus vroeger waren, heb ik begrepen. Precies. Uh, ja, we hadden stille films. En uh, dan moest de muziek onder. Nou stond er zo'n pianist, die stond dan op zo'n pianola een beetje Precies. Te uh, Heel goed. Pingelen. Hebben wij niet meegemaakt, nee, maar zo was jonge. het wel. Ja, ja. Wij uh, praten vandaag, uh, lieve luisteraars, met uh, Ronald uh, Rietberg over theatermonopol, de roemrechte geschiedenis. Uh, we hebben net gezegd, het moet van voor 1900 zijn. We weten de exacte datum niet. Maar we zitten nu, en uh, we gaan met grote stappen er doorheen hoor, want er is zoveel te vertellen. Uh, in, in de periode 1900 en daarna. We hadden het in het vorige blokje over G. Kempers, die de huurder werd. De onderhuurder van de verhuurder, de geboederskoper. En die daar de biednoot in vestigde. En dat huurde, verhuurde dat weer later door aan Lou van Burg. En na Lou van Burg, Ronald, wie kwamen er toen als huurders? Ja, dat was op een gegeven moment in die periode. Meneer van Burg dat was eigenlijk meer de, de exportant van de grote zaal. Zat er aan de voorkant, dus aan de Van Alvenstraat, zat er een whisky-agogo-club. En uh, dat werd geëxporteerd uh, door Bram de Kruiter. En uh, die had daar in zijn zaak had een, een wand met allemaal uh, white horse kastjes, houten kastjes, die kon je dan uh, huren voor een x-bedrag. En dan kon je als je binnenkwam uh, je eigen drank kon je bestellen. En dat werd het in het kastje gezet. En als je dan een week daarna weer kwam, dan uh, liep je naar je kastje en dan zei je, nou, uh, geef me mijn fles maar. En uh, ja, dat was een hele leuke periode natuurlijk wel. Ja, even, even, even voor de luisteraars. Je had dus Theater monopol ja. uh, Dat was een, een grote theaterzaal. Want ja. duizend mensen. Ja, die konden er zeker wel in. Dat, uh, uh, met de ja. balkons nog. Uh, nee, die balkons die zijn eigenlijk nooit meer gebruikt na die tijd. Dat, die zijn gewoon dichtgegaan, het was alleen de benedenzaal. En uh, tussen de twee balkons in stonden dan die twee hele grote projectoren. En dan had je aan de achterkant, dus aan, inderdaad aan de Van Alverstraat... Daar had je die club. Ja, dat was, de, de, dat was eigenlijk de, de, de achteringang, de hoofdingang was natuurlijk van het theater en het stationsplein. En de achterkant aan de van Alphenstraat, daar, daar kwam een whisky-agogo-club. En dat was van Branden Kruiter Dat heeft hij ook een aantal jaren gedaan. Ik geloof zelfs nog met Ton Die later de grot nog samen begonnen zijn in die regio. Ja, ja, ja, ja. We, we, we gaan, we gaan uh, verder, want uh, op een gegeven moment kom jij er ook in uh, voer. Ja, op een gegeven moment toen uh, de, de, de, de whiskyclub eigenlijk uh, gesloten werd. En uh, ja, Loe van Burgh die was weg. Uh, toen stond het pand leeg. En uh, toen kwam uh, een uh, goede vriend van mij, Hans Elzinga. Die, uh, die kende geen campers goed in Amsterdam. Hij zei, joh, mag ik dat, uh, dat, uh, dat uh, ding van je huren? Dat pand van je huren? En uh, uiteindelijk zei... Zowel het achterin? Ja, handen, en het, en hele, het, het hele whiskyclub, het hele, het hele pand. Ja? En uh, nou, zei, uh, hoe heet het, uh, Hans was heel vrij vooruitstrevend. Want hij had altijd gedacht: van, weet je wat, als daar ooit een casino zou komen. dan zit ik alvast in het casino. Maar G was natuurlijk ook niet gek. En uh, G had in het huurcontract gezet. Uh, dat als er ooit een casino daar zou komen. dan, uh, ja, dan werd het huurcontract ontbonden. Alleen we hadden, we hadden dan wel afgedwongen dat we dus wel dan de exploitatie van de Oorka zouden mogen doen. Nou, uiteindelijk is er natuurlijk nooit een casino weer terechtgekomen. Nico Bouwers was heel slim. En uh, ja, in feite natuurlijk wel ja. dat, uh, Nou, Uiteindelijk zijn we toen begonnen en uh, toen is Liva Lok erbij gekomen. Liva was natuurlijk de eigenaar van de club, de, de, de, de Beroemde Boeddha Club. En uh, ik heb samen met uh, Liva eigenlijk toen de tijd uh, ja, een soort soort uh, artiestenbureau opgezet. En, uh, en daar konden we dus via Barry Gordy uit Amerika dus, uh, programma's presenteren, of tenminste kopen, laat ik het zo zeggen. Hebben we ook, later hebben we dat ook gedaan, maar in de eerste instantie hebben we van de, de Whiskey cocoa Club hebben we een restaurant gemaakt. Dat heette dus uh, ja, Bar Restaurant uh, The Beach Club. Ja. En uh, de weekenden hadden we dan wel live muziek, maar nog niet die grote optredens, dus dat kwam pas een jaar later. Maar eventjes voor, voor de duidelijkheid, je restaurant, dat was de Whisky Club aan, aan ja, de Van Altijd. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar, en de grote zaal? Ja, die heette natuurlijk uh, ook Beach Club. En uh, ja, daar hadden we elk weekend hadden we daar optredens. Noem eens wat. Uh, in de eerste instantie waren dat uh, ja, gewoon Nederlandse artiesten, maar toen we dat contract kregen met, uh, met Motown in Amerika, ja, toen gingen we natuurlijk als een trein. Want toen uh, kregen we ineens de mogelijkheid om uh, onder andere People's Choice, Tavares, Manhattans, uh, zelfs de Supremes en als klop op de vuurpijl kregen we de... 3 Degrees. Ja. Uh, wij, wij kochten die programma's van die organisatie Motown. En uh, hadden in heel Nederland een, een, een circuit opgezet van discotheken. die onze programma's afnamen. En doordat we zelf natuurlijk de grote zaal hadden, de Beach Club. Uh, hadden we natuurlijk altijd hetzelfde primeur. om in Zandvoort, in ons eigen Zandvoort. zulke gigaprogramma's dus, uh, te presenteren. vertel eens even: in, in de, de supremes, die komen dan in monopool. Uh... Zo zeg ik het nog maar even, het heet, ja. uh, het heet anders, beach, net. Beach, Club. beach Club. En die komen er optreden, dan zit de zaal vol. Ja, het is, uh, we hebben eigenlijk praktisch nooit leeg gezeten. Het is, uh, ja, dat waren natuurlijk... Betekent wel duizend man in die zaal. Ja, dat klopt. En uh, ja, die waren er ook altijd. En, uh, maar wij verkochten ze zeg maar nog aan uh, drie, vier andere discotheken in Zandvoort. Of in, in Nederland. En die bekochten de programma's dan van ons. En zo maakten we het financieel rond. En als we echt dachten van nou, nu gaan we een, uh, ja, echt geld verdienen. En dan huurden we zelf het, het af of uh, Turfschip in Breda. En dan deden we alles in eigen hand. En dan... Maar je... Je deed het niet alleen. Je had een heleboel mensen nodig om ja. dit allemaal geregeld te krijgen. Ja, uh, kan je wat namen noemen? Ja, maar op een gegeven moment... Lifa was natuurlijk uh, degene die, uh, die, uh, ja, die, die, die de contracten deed en de contracten onderhield. Nou, ik deed eigenlijk hoofdzakelijk de exploitatie van, uh, van, van de evenementenhal zelf. Dus van de grote biesclub. Het restaurant uiteraard ook natuurlijk. En dan hadden we nog een jongen, dat was Skip. En die is helaas uh, uh, lang geleden overleden. Die was een soort road manager, was dat. Dus uh, als, de Supremes naar Nederland, als de Supremes naar Nederland kwamen, dan uh, haalde ik ze af van het vliegveld. Ik bracht ze naar hun uh, hotel, wat we geboekt hadden voor ze. en dan, uh, ja. Wel handtekeningen verzameld, van uh, al die artiesten? Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk heel ja, ja, ja ja. We gaan ja. even naar de MUZIEK Uh, Waren Deanna Ross en de Supremes met het nummer Someday We'll Be Together. Ja, Cor. Uh, ik ga even doorpraten met onze gast van vandaag, uh, Ronald Rietberg. Want ik ben toch een beetje jaloers, en jij ook. Als ik dit zo hoor, dat want was toch wel een hele... Ronald, geachte luisteraars, we praten over Monopol vandaag... ...is uh, hand in hand gesignaleerd geweest op het strand met de Three Degrees... En hij liep daar ongedwongen over het strand met drie bloedmooie meiden. Geen bewaking erbij. Ronald, wat moet jij trots geweest zijn? Ja, het was natuurlijk heel apart dat uh, die meiden op een gegeven moment met dat plaatje Dirty Old Man uitkwamen. Maar natuurlijk wereldwijd... En dan loop jij, loop jij op het strand met drie ja, van die meiden? Wereldwijd bekend zijn dus op een gegeven moment uh, zat ik met Liv te praten. Ik zei: Joh, dat moet de klapper van de Boeddha Artist Production worden. Ik zei: We moeten en zullen die meiden hebben. Ja, zei, dat is lekker. Hij zegt: Dat kost zoveel geld. En uh, nou, wij informeren, informeren. Daar moesten we 100.000 gulden voor betalen, voor die meiden. Dus dat was en dan, even. dan zingen ze drie nummers. En uh, nou, ineens is, uh, te moesten ze dan verplicht een uh, show geven van anderhalf uur. Dat was wel de bedoeling, natuurlijk. Ja. En uiteindelijk verkochten we ze natuurlijk nog een cartouche en nog een paar zaken. We hebben een aantal zelfconcerten gedaan en zo. Maar goed, die meiden die bleven dan een week. Hier we in Zandvoort slapen? In, in, nou, niet in Zandvoort, in Amsterdam. En, uh, maar ja, overdag hoefden ze niet op te treden. Dus moesten wij ze entertainen. Dus vandaar dat we natuurlijk met die, vaak met die artiesten natuurlijk naar het strand gingen. We gingen een boottocht doen. brengen uh, dit nou ja, van alles en nog wat natuurlijk. Maar inderdaad, wij liepen natuurlijk... zelfs in die periode nog met Diana Ross... gewoon op een stond. Hand in hand? Het, ja, nou, niet altijd al maar... <laughs> het scheelde weinig. <laughs> Toch moet dat een belevenis zijn. Ja, uiteindelijk hebben we er... Helaas uh, weinig of geen fotomateriaal van. Dat, dat deden wij niet. We gingen niet. Zeg maar. Handtekeningen vragen. Ja, we hebben natuurlijk de posters en de dingen en zo. En, uh, ja, we hebben de handtekeningen onder de contracten. Die zijn ook wel wat waard. <laughs> en, en je hebt ook de, drie, de three, degrees ja, je onder dat, je hoede gehad. Ja, dat was een heel apart natuurlijk die meiden. Dat is, uh, die hebben hadden we in afgehaald uh, op het vliegveld. En toen kwamen we bij uh, in Amsterdam bij het hotel. En uh, wij dachten van, nou ja, wij gaan wel eventjes de show maken met die meiden. Dat deden we dan ook wel. Maar er liepen wel vijf, zes van bodyguards van twee meter lang <lacht> liepen eromheen. Dus we konden al bij ze op de hotelkamer komen. Als we met ze wilden praten. Om te zeggen van, doe op het optreden dit of doe op het optreden dat. En, uh, maar ja, uiteindelijk is dat ook goed gekomen. En uh, zijn we eveneens, hebben heel veel leuke dingen met ze gedaan. We hebben zelfs nog een groot feest gegeven bij Henk van de Meiden in de privéclub. En uh, ook als publiciteitssteunt natuurlijk. En, uh, nou ja, en even goed, overal natuurlijk de, de bodycards mee. Hè? <laughs> ja, je maakt van alles mee. Ja. Um, ik ga even terug naar Monopol, de Beach Club zoals dat toen heette, daar had je een hoop medewerkers. Uh, ik lees onder andere Wim Peters. Onze welbekende Wim Peters hier uit Zandvoort, die speelde er ook een rol in. Ja, Wim was eigenlijk uh, verschrikkelijk belangrijk uh, voor ons, omdat hij had natuurlijk in Zandvoort in de Halterstraat zijn, uh, zijn uh, elektronica zaak. En uh, Wim heeft eigenlijk uh, uiteindelijk altijd het geluid, uh, de licht, de muziek, of tenminste het, alles wat er met geluid uh, te maken had en met licht te maken had, en elektriciteit te maken had. en uh, ja, alle Wim deed alles. Uh, werd je nog meer? die daar Ja, daar werkte bij iedereen waarschijnlijk ook nog wel bekend. Rob van der Waal. En ja. Rob van der Waal was natuurlijk een techneut bij uitstek. En uh, Rob die, als er een probleem was, dan uh, werd Rob van der Waal erbij gehaald. En uh, ja, die lost het allemaal op. En uh, als het probleem nog veel groter was, en het had iets te maken met het pand, dan kwam oude de heer Drommel, dat kleine aardige ventje, altijd bij ons langs, en die hebben we nog wel eens gebeld, die uh, doordat dat uh, bij wijze van spreken de golden earrings optraden. En toen hadden we te weinig stroom. En toen zei die roadmanager van, uh, van die jongens van na, ah, weet je wat, er staat een penhuisje in de overkant. Als we dat nou openmaken, dan kunnen we daar een beetje stroom vandaan halen. Ik zei, joh, je kan dat toch dus niet zo'n penhuis openmaken. Nou, dat, dat, dat, dat, dat kon niet, dat ging niet. En, uh, nou, toen hadden we een slagerij ernaast. En die slagerij, die had zoveel ijskasten, dat uh, gingen we daar stroom vragen. Nou, dat was nog te weinig. Nou, uiteindelijk uh, kwam natuurlijk meneer Oude Drommel, die kwam langs het uh, station die, uh, ja, die, die maakte een gat van twee meter diep. Die haalde de stroomkabel uit de grond. En die pluchten alle, alle kabels die die maar nodig hadden, of die wij nodig hadden voor muziek en geluid, die pluchten die zo in. Ja, dat was waanzinnig. Dat is tegenwoordig ondenkbaar, natuurlijk. Ja, daar heb je dat, de politie uh, bij je. Ja, en uh, als ik me omdraaide met andere concerten. Nou, dan hadden ze bij wijze van spreken aan de overkant. die er vanaf staat. hadden ze het elektriciteitskastje al opengemaakt. om stroom te halen. Dat had er best nog wel wat stroom nodig, natuurlijk. Ja. <laughs> Wie had je nog meer. Uh de kranten moesten beweging worden. Ja, wij hadden natuurlijk uh, bekendheid nodig, yep. en uh, wij hadden natuurlijk best wel wat vrienden bij, bij de kranten, en uh, in Haarlem, in Zandvoort, uh, Buit van Doorn, onder andere, die pas helaas overleden is, helaas overleden is. die uh, schreef alles wat los en vast was over alle concerten, alles wat we deden in de, voor de Zandvoortse krant. En Bonnie Wiegel, die uh, helaas ook overleden, die uh, deed dat in Haarlem, met uh, Haarlem's Dagblad, Haarlem's Weekblad, en uh, zo kregen wij gratis publiciteit, en die jongens konden gezellig alle Mee Geweldig, hè? Ja. Wat een ik heb, tijd. Uh, ja, ik heb even een kort. vraag. En ik hoor net de naam uh, Rob van der Waal. Nou, Rob van der Waal, sommige mensen onder ons die kennen hem nog wel. U hoort Kortrijn. TV-piraat. TV -piraat, ja, ja, dat uh, klopt, ja, ja, inderdaad. En ik weet nog wel dat hij een nieuwsprogramma had. En daar kijk ik natuurlijk altijd stiekem naar. Want ja, om 12 uur gingen er andere soorten films gingen er uh, in premieren <laughs> op de televisie. Maar goed, er was dus een Zandvoorts nieuwsjournaal en dat, ja, dat heeft hij jarenlang gedaan maar wat is er nou voor geworden van die Rob van der Waal wat... ja hij heeft, uh, op een gegeven moment heeft hij die techniek vaarwel uh, gezegd en uh, toen kocht hij een hele oude uh, ziekenwagen ergens in Duitsland geloof ik dus hij is uh, uh, particulier een, een, een, een ziekenwagenbedrijf begonnen dus als ergens wat gebeurde dat kwam Rob van der Waal met z'n lange witte wagen. nou dat duurde ook maar een half jaar geloof ik dat was, die kreeg er geen vergunning voor, dat mocht helemaal niet ja, ja, en plotseling was hij ineens verdwenen en daar heb ik ook nooit meer wat van hem vernomen, nooit meer ja, want ik ben met name geïnteresseerd in die oude videoopnames die hij maakte. Ja, nou, ik zou het echt niet weten waar die gebleven is. Want ik heb nog een, een stukje film waar hij op staat. Oh. Dat uh, Prins Bernard komt bij het uh, Hotel Bouwers. Werd opnieuw okay. werd geopend. Er kwam, uh, Bernard kwam met een helikopter aan. En uh, heeft Bakels heeft dan staan filmen daar. En die filmen dus ook Rob van de Waal. En die staat daar dus uh, ja, een stukje te filmen en dan denk ik van ja, dat, dat wil ik wel eens een keertje zien. Ja, nou, ik ga eens kijken of ik iets kan vinden waar ik hem uh, kan traceren. Nou, Kom even mee op, uh, sorry. Ja, goed, ja. We, we, gaan, we gaan door, want uh, ja, die tijd die schiet natuurlijk ook op. Uh, in 1976, uh, je hebt een jarenlang, uh, jarenlang mensen gehad uit uh, binnen- en buitenland die optraden... Uh, maar in 1976 ga je zelfstandig verder. Lieve Lok, die gaat eruit. En dan ben jij de eindverantwoordelijke. Exportant. Bar manege, Nachtclub Moustache. Ja, het was op een gegeven moment zo dat... Uh, ik had gedacht van nou, die, dat restaurant is dus de oude whiskyclub... Wat we dus later restaurant uh, Beachclub uh, maakten. Uh, daar dacht ik van, ik kan daar misschien een nachtclubvergunning voor krijgen. Nou, uiteindelijk is dat gelukt en uh, de naam moustache komt eigenlijk uh, hier vandaan dat ik had natuurlijk een snor en de bedoeling was dat uh, ons alle bekende Hans Bank natuurlijk, die zat in de oase en die had natuurlijk ook een gigagrote snor, dus vandaar de naam moustache en wij zouden dat dus samen, die nachtclub zouden we gaan doen. En uh, dat hebben we ook in een korte tijd gedaan. Alleen uh, na een peri korte periode kon Hans een andere zaak overnemen. En die is er toen uitgestapt. En toen ben ik uh, zelfstandig verder gegaan als nachtclub Moustache. En uh, uh, daar werkte bij ons uh, natuurlijk ook bekend uh, Stef Inde. Uh, François Loes. Uh, de oude fotograaf André Liberon En Georges de portier. En daar waren we verplicht om elke avond als we open waren... ...moesten, stond in de vergunning, live muziek hebben en artiesten. Nou, dat was zo'n enorme belasting, want dat kostte zoveel geld. Wie had je als huisorkest? Uh, heel in het begin, toen we net overgingen, was dat... Uh, uh, uh, Cap K. Nee, sorry, dat was Dico van Putten. Dico van Putten, Frank Wissen, dus de ex-man van... Uh, van de bekende Gooise dame. En, uh, en uh, Fransman Jean Bobli dus. Nou, Die jongens die, uh, ja, die zaten met z'n drieën elke avond daar gezellig te spelen op het podium. En uh, daar moesten dus artiesten bij komen. En dan ging ik naar Amsterdam. en uh, één keer in de zoveel tijd. En dan zocht ik allemaal straatartiesten. Die kosten niks. En dan zei ik van jullie moeten vanavond om twaalf uh, uur in Zandvoort zijn. En dan moeten jullie je act doen. Zo deden we dat. Bekenden, onbekenden? Nee, allemaal onbekenden eigenlijk. Dat... Uh... Nee, echt onbekend allemaal. Maar wel lachig hier de brullen natuurlijk. Hoe uh... liep de nachtclub moustache. Ja, uiteindelijk uh, kwamen de mensen helemaal niet voor de muziek en ook niet voor de, voor de, voor, voor, voor de artiesten. Ze wilden gewoon s'avonds na het werk, wilden gewoon een drankje drinken. En de cafés gingen toen de tijd om, uh, ik meen om twee uur dicht. Wij waren tot vijf uur open. En om kwart over twee stonden er honderd man voor de deur. En er waren natuurlijk ook ontzettend veel, ja, hoor ik, ondernemers die hun zaken zo iedereen wilden. Natuurlijk, en nog een drankje drinken. Nou, er waren toen de tijd twee nachtclips, dat was La Mer. En wij als, als moestasje zijnde. En uh, die liepen allebei goed. Werd de grote zaal toen nog gebruikt? Nee, eigenlijk niet. Het, is, uh, het werd af en toe eens gebruikt door, uh, door, door, door, door bands die het als ruimte ge gebruikten. Ja. Maar eigenlijk... Uh die moustache was monopool toen afgebrand, nee die nee, is nee, in nee, 1979 nee, afgebrand nee nee, nee, nee, nee, nee, we dus, hebben die nee, dagclub uh, in 1976 ben ik die begonnen geloof ik, en daar hebben we toch nog wel een aantal jaren in gezeten oké, okay. we gaan dat, er zo meteen verder over praten ja. eerst weer muziek Boswachters met het bananenlied. En we hoorden net wat in de pauze over de diverse carnavals. Maar ja, dat was niet in de tijd van, van Ronald Rietberg. Nee, ik dat, ook in daarvoor heen. is er één keer een carnavalsavond geweest. En dat was een... Uh... Uh, ja, uh, daarna is het in Bouwers gehouden. Of daarvoor. Maar er is één, één jaar geweest dat het carnaval in monopol was. Nou, uh, was. Het dak ging er af. <laughs> het dak ging er haast af. Uh, we praten, lieve luisteraars, met Ronald Rietberg... Uh, eigenaar van Bar Nachtclub Moustache. En dan op 1979 wordt dat omgebouwd tot de Sunshine Jazz Corner. En dat gebeurt op 15 december 1979. En ik kan me dat nog wel een beetje herinneren. Maar jouw geheugen is beter, Ronald. Vertel ja, het was. Uh, we hadden natuurlijk de, de, de Biscuit uh, Moustache en. Uh, uh... De zaal werd eigenlijk ook niet meer gebruikt. En uh, we hadden nog een ruimte over uh, naast de moustache. Dat was eigenlijk een, een gigagrote keuken die niet gebruikt werd. En uh, tot op een gegeven moment kwam uh, Wim Nederlof, Hans Bossink en Wim van der Zijs met het idee we gaan een jazzclub oprichten. En we zoeken een locatie en uiteindelijk kwam die locatie bij ons. En uh, toen heeft Jo Riemersma, die heet, had toen de tijd een bouwbedrijf, die heeft uh, de hele keuken verbouwd. Dus er kwam zo'n uh, 60 vierkante meter bij. En uh, toen werd de Sunshine Jazz Corner gelanceerd. En uh, ja, opgericht op Wim Nederlof, wat ik al zei, Hans Borsing en Wim van der Zeist. En die hadden nog een hele hoop vrienden. Die alles van jazz afwisten En we hadden natuurlijk een financier nodig. Of eigenlijk de stichting Sunshine Jazz Corner hadden financier nodig om de programma's dus, uh, te financieren. En dat werd uh, ja, ons alle bekende Leo Eino gelukkig. En uh, dat gebeurde dan uh, op uh, 15 december 1979 was de opening. En Pieter jijzelf was degene die deze club opende. Ja ik kan me dat nog een beetje herinneren. En uh, het was wel een bijzondere optreden die uh, avond. Ja, we hadden een, uh, een, een, een optreden van uh, José Koning uit, uit Haarlem met uh, het orkest van Martin Haak. En als, uh, als hoofdact uh, Pim Jacobs met uh, Rita Reis. En, uh, en Rita was niet helemaal... Nuchter meer Ja, aan het eind. in die tijd waren natuurlijk die artiesten. natuurlijk ook vaak eerst een optreden hier, optreden daar. En bij ons kwam ze pas om. Uh, geloof ik, s'avonds om 12 uur pas binnen. En uh, op een gegeven moment bij het optreden. Uh, was ze natuurlijk helemaal in vervoering. en het ging helemaal geweldig. en op een gegeven moment hield het podium op. En uh, Rita viel dus op een gegeven moment in het publiek. Nou, die zette er zo weer op het podium terug. en de avond ging gewoon verder. Ja, precies. Ik kan me herinneren. En je had ook een vaste jazzband. Ja, het was zo. We hadden een uh, Hans Keunen. Die kwam uit Haarlem. En die had jarenlang daar een, een jazzsociëteit. Uh, Hans en, Herbert. Uh, nee, Hans Keunen. Oh, Hans, Hans Keunen. Keunen. Ja, ja, ja, ja, Hans uh, Ja, ja, ja, ja. En Hans uh, heb ik toen gevraagd. Hans, luister even. Ik zei, Op zijn klein net. Uh, nee, pianist, nee pianist, pianist. Pianist Hans Keunen. Hans ja. Keunen. Ja, ja, ja. En, uh, ja, nee. Ik zei, Hans, warm met uh, Billy B. Jacket. Wim Kreuger. Die speelde klein Nee, dat kleigenet. is anders. Maar goed, Hans Keunen. Die, uh, die werd eigenlijk. De, de, de hoofdpianist en met zijn trio kon hij, had hij een budget elke week mocht hij een, een prominent artiest jazzartiest uitnodigen noem eens wat uh, onder andere Descartes is heel vaak geweest natuurlijk uh, Hans Dulfer was er regelmatig Descartes was hij dan nuchter? Uh, nou ik denk in die tijd de meeste de muzikanten om die tijd s'avonds niet helemaal nuchter waren <laughs> maar het leuke van Descartes is hij kwam dan s'avonds te. 12 uur binnen na een optreden. En ja. nog even afzakken. En hij was helemaal niet gepland. Maar als hij dan die muziek hoorde, dan pakte hij zijn koffertje uit zijn auto en dan pakte hij zijn trompet en hij speelde gewoon mee. Ja, nou dat gebeurde natuurlijk regelmatig. In het begin hadden we Ruud Janssen, dat was toen de tijd een van de wereldbeste saxofonisten. En uh, ja, die kon eigenlijk alleen maar spelen als er een beetje Bacardi in zijn trompet zat. En, uh, of in zijn saxofoon zat. En uh, langzamerhand uh, met de Sunshine Jazz Corner uh, na een uh, paar maanden werd een, een soort jam session. Café, dus iedereen die van naam was in Nederland, die maar bekend was met jazzmuziek. Die kwam bij ons gewoon s'avonds ook een drankje drinken. En even, en even meespelen. Dat was. En degene die de, eigenlijk de grootste gang maken daarvan. Dat was Wim Kreuger, ja. onze bekende Billy B Jacket natuurlijk. Ja, helaas leeft ook niet meer. Nee, in, uh, in de Dutch in College Band, regelmatig geweest. Met en om Peter, even iets heel Met aparts. Peter Schilpoort. Ja, ja, en nog iets heel apart was de Gooise Compagnie. En, Vertel. Uh, er was op een gegeven moment uh, van de vrienden van uh, Wim Nederlof en Hans en van, van de zijs. die hadden toch wel een beetje inspraak van, uh, joh, luister even, we zijn vrienden, kunnen we niet eens een keertje die op laten treden of die op laten treden? En, nou, rezen die jongens, dat was geen eigen enkel probleem. En daar kwam op een gegeven moment iemand aan met: uh, Ja, dan wil ik dan de Gooise Compagnie hier wel hebben. Ik zei: Ja, jongens, dat is allemaal wel leuk. Dit is 35-man orkest. Ik zei: Dat is de zaak vol. En daar kunnen er, geen, kunnen er geen, geen, geen klanten meer bij. Dan verdienen we niks. Ja, daar hadden ze niks mee te maken. De Gooise Matras moest komen. En die kwam dus op een gegeven moment ook. En dan moesten we dus voor de halve zaak moesten we dus een podium bouwen. En dan kwam Wiebo van der Linden met zijn gooie matras. Nou, het was een wereldavond natuurlijk. Alleen weinig of geen omzet, waar weer muziek onder de de klonten. Geen publiek. <lacht> nee. Dat was heel apart. Maar dat is een vierende periode geweest. Dat jazzcafé. Eigenlijk de voor... nee, was het de voorloper van de jazzweek hier in Zandvoort ja dat, Of is dat in diezelfde periode? We hebben natuurlijk in altijd verschillende keren jazzclubs gehad. Ja. Het begon eigenlijk al in Duistergas vroeger was eigenlijk ja. de jazz. En we hadden nog in de, in de, in de, in de, de zijstraat van de haltestraat een, een jazzclub hebben we nog een keer gehad. Maar de Sunshine Jazz Corner was eigenlijk de meest bekende. En, ja, van was, de hele regio. Ook. Ja, en er was gelukkig genoeg geld natuurlijk. Dus iedereen, ja, alles wat maar bekend was, kwam optreden. En, ja. Zelfs het buitenlands, Bill Bryden, kwam regelmatig. Dan gaan we weer even naar de muziek. Oké. Okay. Vandaag is het onderwerp Monopol. en we praten met Ronald Rietberg en aan de techniek Cor Draaier. Ja, we draaien net trouwens uh, Rita Rijs en Pim Jacobs. Als je nou nagaat dat die dus een aantal keren hebben opgetreden in het etablissement van Ronald Rietberg, dan gaat er oh. toch een herinnering op. Ja, dat is echt met... CFM Oud Zandvoort dan. Ja, met <laughs> Pim Jacobs nog op de vleugel. Dat uh, toch wel uniek deze opnames. Bedankt Cor dat je dat hebt uh, willen opzoeken. Ja. We komen in het laatste blokje van uh, uh, uh, ZFM Oud Zandvoort. En we praten nog eventjes door met Ronald. Je had een, opeens een beroemde man die voor je deur stond. Die belde s'avonds aan. Ja, dat was eigenlijk, spelen. Dat was inderdaad een heel uh, apart uh, verhaal. En uh, op een gegeven moment op een doordeweekse dag uh, gaat s'avonds de bel en. Uh, uh, we hebben een optreden, ik weet niet meer precies van wie... en uh, ik doe zelf de deur open... daar staat dus op een gegeven moment een man voor mijn neus... van een meter of twee groot... twee meter breed, met een kale kop en een hele lange sik... en zegt tegen mij... I am Tony Scott, I want to play... Ik denk, wat is dat nou voor een rare vogel, joh... Ik zeg, nou, kom erin... en uh, nou, dus die gaat aan de bar zitten... en uh, hij zegt... heb uh, je wat eten voor me? Ik zeg, ja, saté... Wat saté, zegt show you. Nou, dus ik geef die man een satéje. Die vond dat zo lekker en uh, het duurde nog een kwartier en uh, hij stond op het podium met, uh, met de muzikanten mee te spelen. En goed. En, en zo waanzinnig goed. Dat, uh, dat, uh, ja, dat ik aan hem vroeg. Ik zei, joh, kan je niet eens dus wat langer komen spelen? Ja, dan zegt hij, dat is helemaal geen enkel probleem. Hij zegt, ik kom morgen wel even terug. En de volgende dag stond hij op de stoep met een hele grote kist. En die zat helemaal vol met instrumenten. Alleen maar blaasinstrumenten, trommels. Ja, je kon het zo gek niet bedenken allemaal. En uh, hij is een half jaar bij me gebleven. Ik heb hem een kamer gegeven boven de moestas. En uh, af en toe dan, uh, was hij een weekje weg. En had hij nog optreden in Bulgarije, in Italië. Hij had ook nog een huis in Italië. En betalen hoefde ik hem helemaal niet als hij maar een beetje kon spelen en als hij maar zoveel zijn thee kon eten als hij wilde en mocht drinken. Nou drinken deed hij niet echt veel. En uh, ja, toen bekend werd dat Tony Scott natuurlijk bij ons in de zaak uh, regelmatig speelde, kwamen er steeds meer artiesten, want die wilden allemaal om met hem spelen natuurlijk. En uiteindelijk is dat geresulteerd in een, in een opname van een gamma-woonplaat Die die samengemaakt heeft met Jan Akkerman. Want dat was toch een vriend van hem. En die kwam dus ook regelmatig. Een weer. moeilijke man hoor, Jan Akkerman. Ja, maar goed. Er waren natuurlijk die twee gasten samen. was natuurlijk uniek. En uh, ik heb zelf uiteraard nog de LP van hun gekregen. En uh, ja, dat was Tony Scott. Wat een geschiedenis. Ja, absoluut. Ja. Ronald, we komen tegen het einde van het programma aan. We hebben een monopol vanaf... Uh, 1900, doorgenomen tot heden. En dan komt op 28 mei 1979 die uh, noodalarm. Er is brand in de grote zaal. Waar was jij op dat moment? Uh, wij hadden eigenlijk uh, geen exploitatie meer uh, van, uh, van het pand in Zandvoort, van de moustache. Uh, we hadden daar wat, uh, een akkafietje gehad met, een, uh, met de portier en met wat uh, vechtersbazen. En uh, uh, ik ben toen uh, een café begonnen in Callenshoog, dus ik woonde al niet eens meer uh, in Zandvoort. En... Uh, maar je kreeg een telefoontje. Ik kreeg euh, s'nachts een, euh, een telefoontje of s'avonds, ik geloof s'avonds een minuut of elf. Euh, uh, uh, en, ja, we waren al in bed, mevrouw en ik. En uh, nou, we nemen de telefoon op en uh, of ik zo snel mogelijk naar Zandvoort wilde komen. Want uh, onze zaak die uh, stond in brand. Nou, dus ik was in, uh, van ook, uh, denk ik, in, in nog geen half uur rijden over die dijk met 180 kilometer. En ik kwam in zijn antwoord aan, nou ja, toen was er al geen houden meer aan. Toen, uh, lichterlaaien. Het, ja, toen stond het hele pand in lichte uh, Voor, achter, helemaal. Ja, uh, volledig kan je wel zeggen. Dat is, uh, ja, dat was een drama. Dan gaat er een stuk geschiedenis voorbij. Ja, absoluut. Dat, uh, het is ook nooit meer opgebouwd. Nee, dan. het is uh, op een gegeven moment, uh, dat had ook helemaal geen enkele zin meer natuurlijk. Want uh, ja, sowieso de eigenaar van het pand, natuurlijk de familie Koper... Ja, die hebben dat natuurlijk uh, niet meer op willen bouwen. Die hebben waarschijnlijk natuurlijk de verzekeringspenningen natuurlijk ontvangen. die hebben gezegd, nou we stoppen ermee. En uh, nou ja, uiteindelijk was ik de dupe ervan. Want ik was natuurlijk geen eigenaar helemaal niks. Ik had natuurlijk alleen de, de, de, de exploitatie, meer niet. En uh, ja, dat waren een paar, een paar krukken en een, paar, uh, en een bar en een keukentje. En <laughs> that's it. Is er nog iets overgebleven aan, aan apparatuur? Nee, ik heb dat uh, eigenlijk niet helemaal goed gedaan. Want het uh, uh, de, de, de gedeelte waar de grote projectoren stonden, nou, die dingen waren bijna 2,5 meter groot, die waren niet te tillen. En die zaten in die beton gegoten. En uh, ja, dat was natuurlijk niet voor mij. Dat er was niets voor mij bij Van die zaal. Dat was ook van de familie Koper. Dus uh, eigenlijk had ik het idee, joh, ik wil die dingen wel bewaren of schenken aan een museum en zo en uh, uiteindelijk uh, heb ik later gehoord dat de berger of degene die het pand gesloopt hebben, die hebben met een hijskraam hebben die, die, die enorme dingen hebben die eruit gehaald en die hebben ze geloof ik verkocht, heb ik gehoord dus uh, er heeft nooit iemand meer naar omgekeken, dat, is, dat vind ik Dat als ik geweten had dat ik ze dus uh, ja, uh, had kunnen schenken, ja dan uh, had ik dat gedaan, laat ik het zo zeggen wat een herinnering, ja. als je nu terugkijkt op die periode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 Ik heb de familie gesproken. Die weten niets van een bandje af. Nee, maar dat ik is... denk dat het bandje voor niemand kent is. Ja, het is een radiouitzending geweest ooit. Trenten. Ja. Zandvoort kent dat niet en weet dat niet. Dus het is uniek dat we dat bandje gaan uitzenden. Nou, ik uh, zou zeggen, Pieter. Over 14 dagen is dat. Over 14 dagen. Volgende week Gerg Sensen en over 14 dagen een interview van Edo van Tetterode. Dit was het programma. Een prettig weekend.